Zes uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. In Best in Noord-Brabant is gisteravond laat een filiaal overvallen van geldtransportbedrijf Brinks. De daders gebruikten explosieven om binnen te komen. Kort daarna werd er bij een achtervolging met automatische wapens geschoten op een politieauto. Er zijn geen gewonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide gebeurtenissen. Of bij de overval in Best iets is buitgemaakt is nog niet bekend. VVD en PvdA willen een minder doorslaggevende rol voor de CITO-toets. Middelbare scholen zouden leerlingen niet meer mogen selecteren op grond van hun CITO-scoren. Het advies van de basisschool moet in de toekomst weer leidend worden. Daarover zijn de regeringspartijen, VVD en PvdA het na lang overleg eens geworden. De CITO-toets wordt de enige verplichte eindtoets voor het hele basisonderwijs. Maar hij zal later worden afgenomen dan nu. Niet in februari, maar pas in april of mei. Zonne-energie groeit in Nederland sterker dan verwacht. Het afgelopen jaar werd er twee keer zoveel zonne-energie opgewekt als het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek door een aantal organisaties, waaronder KEMA. Ze verwachten dat de werkgelegenheid in de sector de komende jaren sterk toeneemt. Het gaat vooral om installatie en onderhoud van panelen. De Turkse premier Erdogan is gisteravond aangekomen in Nederland voor een officieel bezoek. Dat is eerder dan verwacht, hij zou vandaag pas komen. Vandaag begint Erdogan zijn bezoek met een ontmoeting met koningin Beatrix op Parijshuis ten Bosch. Daarna volgt een gesprek met premier Rutte in het Katshuis. Het bezoek van de Turkse premier wordt overschaduwd door de diplomatieke rel rond het Turkse pleegjongetje Yunus. In Nicosia wordt vanochtend verder gepraat over een nieuw plan om Cyprus te redden van een bankroet. President Anastasiades praat met de fractievoorzitters in het parlement. Gisteravond laat is er onderhandeld over het nieuwe plan. Dat moet er komen omdat het Cypriotische parlement dinsdag een Europees steunpakket afwees. Het weer nog vandaag geregeld zon in het noordoosten kans op een sneeuwbui en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is donderdag 21 maart. Goedemorgen. Minder stress voor kinderen en voor ouders. De Tweede Kamer wil, hoorde dat zojuist... dat de cito minder belangrijk wordt. Marcel Bril in Den Haag vertelt straks waarom de PvdA daar nu ook voor is. De cito wordt tegelijkertijd wel verplicht... maar mag weer niet de schoolkeuze bepalen. De Vereniging van Voortgezet Onderwijs reageert. U hoort zo ook meer van de politie over de overval op Brinks in Best. Op Cyprus wordt er achter gewerkt aan een alternatief plan... maar ze zijn er daar nog niet uit. Gertjan jan Dennekamp praat u bij vanaf Cyprus. In Turkije wacht tot de de verklaring van PKK-leider Ötjalan, waarin hij waarschijnlijk gaat oproepen tot een wapenstilstand. Daar spreken we correspondent Bram van Meulen over. Net als over het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan ons land. Hij gaat het ongetwijfeld met premier Rutte hebben over Yunus. Nou, dat lijkt ons ook wel een gespreksthema voor Maino. Zeker, want we gaan eens even kijken hoe de band zit tussen Turkije... en bijvoorbeeld het bedrijfsterrein in Arnhem, waar ik nu sta. Ismiddel Urguz, moet ik zeggen, die heeft een bedrijf... is in 82 naar Nederland gekomen, groothandel in Turkse etenswaar... importeert en exporteert ontzettend veel. Maar we beginnen straks bij een bouwbedrijf. Rami Gemril kwam 15 jaar geleden naar Nederland... en heeft een bouwbedrijf aanhaald heel veel bouwstoffen uit Turkije. Hoe zit het met de Nederlands-Turkse betrekkingen? En muziek is er ook vanochtend in het Radio 1-genaal. We beginnen met Aretha Franklin. Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Ja, Want in Best in Brabant, u heeft dat gehoord, is gisteravond met grof geweld... een filiaal van geldtransportbedrijf Brinks overvallen. Er waren nog mensen in het pand aan het werk, maar niemand raakte gewond. De politie over de overval. Kort na elf uur is een overval gepleegd op het filiaal van Brinks in Best. Er is aan de zijkant van het gebouw een deur opgeblazen met explosieven... Daar zijn de dader of daders door naar binnen gegaan, hebben de overval gepleegd en zijn er weer vandoor gegaan. Het is mij nog niet bekend of er een buit is gemaakt en zo ja, wat die dan is. De politie heeft nog geen enkel spoor van de daders van de overval. We praten zo met de politie verder over een kwartiertje ongeveer. Ruim 30 jaar geleden werd platenbaas Bart van der Laar in zijn villa in Hilversum vermoord. Voor deze zogeheten showbizmoord, zoals het is gaan heten, werd Martin Hunnik veroordeeld nadat hij een bekentenis had afgelegd. Nu zeggen zijn advocaat en ook het openbaar ministerie... dat er vermoedelijk sprake is van een gerechtelijke dwaling. Voor het eerst kwam Martien Hunnik gisteravond zelf aan het woord. In Pauw en Witteman vertelde hij waarom hij destijds... de moord aan de politie heeft bekend. Hoppa, moeder aan de telefoon. Jochie, we hebben met de heren gesproken. Doe nou maar wat ze zeggen, want we hebben het beste, hebben het beste met je voor. En dan krijg je die hulp. En toen ben ik gebroken en toen heb ik bekend iets in mijn achterhoofd, ze komen er vanzelf al achter. Ik was op een andere plek, ander tijdstip. Wat willen jullie nou van me? Hunnick zat van 1983 tot en met 1990 in de gevangenis. Pas enkele jaren geleden besloot hij gerechtigheid te zoeken. Het keerpunt kwam voor Hunnick nadat een van zijn dochters was overleden. Toen, in 2005, toen ik die kleine meid in het kistje naar beneden bracht... naar het crematorium, heb ik een eet afgelegd. Daantje, jouw vader, is geen moordenaar. Laat dat duidelijk zijn. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad en die moet dan beslissen of de zaken moet worden herzien. Op Cyprus zoeken de politieke leiders nog steeds naar een oplossing om het land te redden van een faillissement. Het werd gisteravond tot laat onderhandeld. Een van de leiders van de grootste politieke partij op het eiland is hoopvol gestemd. I'm confident. De Cypriotische president gaat later vanochtend weer om tafel met de partijleiders. In Eindhoven hebben zo'n duizend mensen gisteravond meegelopen... in een stille tocht voor de 18-jarige Memphis van Veen. Ze verleed vorige week nadat ze op haar scooter door een politieauto was aangereden. Sommige aanwezigen uiten tegenover Omroep Brabant hun woede over het ongeluk. Hun hebben hun eigen wetje en hun waren beschermd. En dan wordt daar een hand en dan gaan ze weer vertrekken. Juist. En die er toch nog niet uit hoe het precies zit. Het is Kijk, gewoon klinkt en onzin. Daar in Mesken van 18 jaar, daar. Zou het een kind maar wezen. Veel mensen hadden op verzoek van de familie Lampionnen... en Roze en Witte Rozen meegenomen. Stille tocht, verliep Rustig. Het is misschien wel de droom van iedere onderzoeker... dat een ontdekking naar je wordt vernoemd... Nou, voor de pas negenjarige Daisy Morris is die droom uitgekomen. Zij vond uh, vier jaar geleden op een strand op het eiland White een fossiel bot. Na jaren van onderzoek hebben experts vastgesteld dat het gaat om een nieuw soort dinosaurier. De Vectidraco, Daisy Morris Daisy en haar moeder over deze bijzondere vernoeming. We went down the beach and we were just looking for some fossils and I was saw it poking out the ground so I dug it up. Ze is gewoon absoluut gefascineerd. Anything like this, and then to have a fossil named after her, it's it's going to be something that she's going to remember for the rest of her life. Ja, dat lijkt mij ook. Deze heeft het bordje geschonken, trouwens, aan het Natural History Museum in Londen. We hebben een eerste blik in de kranten. Het is een beetje divers, We hebben allemaal verschillend nieuws. FD opent met Cyprus. Ministers Eurolanden wachten rustig tot Nicosia tot inkeer komt. Is de kop over het artikel ijskoude reactie vooral van Duitsland staat erbij op Cypriotisch pokerspel. Nou, dan de Volkskrant en het uh, AD, die houden zich uh, vandaag bezig met de arbeidsmarkt op twee verschillende manieren. Um, eerst maar eens even naar het AD. Speeddate met dolfijn. Terwijl veel werkgevers graag jong personeel aannemen, hield het Dolfinarium in Harderwijk. Gisteren juist een sollicitatie speeddate voor 55-plussers. Voorop voor op de Volkskrant een grote foto van Peter van 54. En dan staat bij, vindt hij nog een baan? Vanaf vandaag heeft Nederland mogelijk meer dan 600.000 werklozen. NRC Next uh, heeft op de voorpagina het verhaal over... Uh, ja, dat waarschijnlijk in de loop van de dag komt. Gevangen Koerdische leider Rusjeland gaat vandaag oproepen tot een wapenstilstand. Zo is de verwachting precies op de dag dat de Turkse premier Erdogan Nederland bezoekt. Eindelijk vrede, misschien zegt En Volksstand opent met eigen nieuws. Hij heeft nieuwe feiten in de Deventer moordzaak, dat is op de kop. Telefonie- en DNA-experts hebben het hof verkeerd ingelicht en misschien zelfs misleid, zo staat daar. Hij draagt vijf nieuwe feiten aan die tijdens de veroordeling van Ernst Lauwers... want die is ervoor veroordeeld uiteindelijk nog niet bekend waren. Henk Krol, die houdt van iedereen. Oh. Ja, 50PLUS omarmt namelijk vanaf nu ook 50 minners. Krol is tegen seniorendagen voordeelt het AOW en demotie de is bespreekbaar. Het moet afgelopen zijn met de strijd tussen jongeren en ouderen, vindt Henk Krol. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Hey. Make you see that you were only meant for me. Our love will be free, and I'll be your destiny, your destiny, your destiny. If I can make you understand. the same, live by them each and every day, and as the time will pass, I know our love will last, our love will last. by then Clapton, your one and only man. Is dit van de Radio 1 CD Old Sock? Ik denk het wel. Die draaien we de hele week. Ten slotte, van Eric Clapton. 15 minuten over zes is het. De Turkse premier Erdogan bezoekt vandaag Nederland. De vraag die wij ons vanochtend stellen, die Mino zich vanochtend stelt, is of dat bezoek belangrijk is voor de Turken in Nederland. Mino, waar ben je eigenlijk? Ik, ik ben op het kantoor van Rami Gemril. En ik kan die vraag. Uh, heel gemakkelijk en meteen, daar hoeven we geen lange zoektocht voor te maken... of dat Turkije en Nederland, wat belangrijk is, dat bezoek. Want achter, op het kantoor, achter de stoel van Rami hangt... Ja, daar hangt een... Het is een. Wat is op canvas afgedrukt, maar het is een foto. En wie zien we? Ja, de koningin Beatrix en Atatürk. Atatürk kijkt omhoog op de achtergrond en Beatrix staat ervoor. Het lijkt alsof ze naast elkaar staan, maar dat lijkt technisch natuurlijk een beetje onmogelijk... want hij is gefotoshopt, hè? Ja, ja. Waarom hebt u die opgehangen? Ja, ik heb twee nationaliteiten. Ik ben uh, Turkse achtergrond en uh, ik, ben, ik woon in Nederland en ik leef in Nederland. En uh, ik heb voor alle burgers respect. Daarom heb ik zo zo'n uh, canvas uh, besteld. Ja, het is speciaal laten maken eigenlijk. Ja, totaal vier stukken gemaakt. De, bij die drie stukken bij uh, Turkse ondernemers in Arnhem. Ja, gewoon uh, die, die eentje ja. bij... Uh, bij je provincie Gelderland dat heb ik vorig jaar gewoon een cadeautje gegeven. Oh, hangt u ook bij de provincie? Ja, ja. Ah, nou ja, dan is het duidelijk dat het bezoek van de Turkse premier aan Nederland belangrijk is. Ja, dat is klopt. Erdogan is er gewoon de laatste tien jaar volgens mij gisteren, de tweede langste premier van Turkije. Tien jaar en vijf dagen. En hij is voor ons wel belangrijk, omdat toen, wij zien heel weinig de Turkse premier en de minister in Nederland. Maar de laatste jaren, om de drie maanden, komt een, uh, in de minister naar Nederland. Ja, u wilt zeggen, de banden zijn eigenlijk sterker geworden met vaker over- en weer diplomatiek bezoek. Even uitleggen waar we zijn, in Arnhem, op een bedrijfsterrein in een bedrijf, en dat is uw bouwbedrijf. Rami is 15 jaar geleden naar Nederland gekomen. Maar nu hebt u een bouwbedrijf en er staat een, een haan in het uh, logo. Ja, eigenlijk, ik ben een kippenvanger. Ja, <laughs> u, hebt, u bent eigenlijk een kippenvanger... maar nu hebt u ook een bouwbedrijf. Leg even uit. Ja, de, de, de, de, twee jaar geleden, de, in de Zevenaar... moet een moskee een cultureel centrum gebouwd worden. Die aannemer is Feet. Ja? ja, maar ik zelf ook gewoon in Zevenaar, en die, die 50 meter van de, vanuit de moskee. Dan die moskee moet uh, door iemand geklaard uh, worden. Dus er was een moskee, maar die werd niet afgebouwd, want degene die hem zou bouwen ging failliet. En toen dacht u, ik ja. heb ondanks dat ik een kippenbedrijf heb, hè, u, u, u vangt kippen voor mm -hmm. ja. uh, om, om die, die dan bijvoorbeeld naar het slachthuis moet of zo, of naar ja. een ander bedrijf. Dat doet u s'nachts normaal, mm -hmm. hè? Ja. En toen dacht u, ja, maar dan ga, kan ik ook wel bouwen. Ja, waarom niet? Die, die moet iemand die de moskee afmaken. Maar kunt u wel? B bent u dan ook van de bouw? Ja, ik heb gewoon als je met het goede team werkt. Hè. Als ik zelf begeleiden met goede team. We hebben uh, klaar, nou is de moskee helemaal klaar. En 14 april ja. is opendag. Ja, achter ons hangt een, een, een tekening van een ultra. Hele modern gebouwde moskee. Minaret. Ziet er heel futuristisch uit. Als een soort raket. Heel modern gebouw staat. Dus in dus... U vangt de ene nacht kippen en de andere dag staat u weer op de steiger. Ja, Eigenlijk, ja. <laughs> <laughs> ik zelf niet. Ik, ik, oh nee, nee, je bent de baas, hè? <laughs> ja, ik, ben, ja ik, ik werk nog harder, maar gewoon, ik heb geen verstand van de bouw. Maar gewoon... Wat uh, doen je, de jongens? Ga je kunnen controleren, ja. En die kwa, reden net hier vooral in allerlei rode busjes weg. De werkplaats is achter en dan gaan we dadelijk eens een kijkje nemen. Tien voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Filiaal van geldtransportbedrijf Brinks is overvallen gisteravond om elf uur in Best was dat. U heeft dat gehoord. Nu contacten met woordvoerder van de politie, Henry van Pinksteren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over die overval? Hoe is het in zijn werk gegaan? Er is uh, gisteravond om elf uur aan de zijdeur van het gebouw een deur opgeblazen met explosieven. Uh, een onbekend aantal daders is vervolgens naar binnen gegaan, heeft de overval gepleegd en is daarna weer vertrokken. Maar u gaat er wel vanuit dat het uh, om meerdere mensen gaat? Ja, het gaat in ieder geval om, uh, om meerdere mensen. Ja. Uh, het, het aantal heb ik nog niet doorgekregen. Oké, okay. want um, er was personeel aanwezig, toch? Dus die hebben het een en ander gezien, kan ik me voorstellen. Klopt, en dat zijn uh, de mensen die we ook de afgelopen nacht... en ook de komende dag nog zullen gaan horen... wat ze precies hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt. En uh, ja, daarmee hopen we natuurlijk aanwijzingen te krijgen... die ons verder helpen in het onderzoek. Nou weten we van een uh, vestiging van Brinks in Amsterdam... Uh, waar in juni 2011 zeer gewelddadige overval uh, heeft plaatsgevonden... dat... Um... Ja, dat de overvallers uh, over lijken gingen bijna. Um, ho hoe is dat hier gegaan, meneer Van Pinkster? Wat, wat kunnen de medewerkers vertellen? Wat ze hebben verteld, weet ik op dit moment nog niet. We hebben ze ook nog niet allemaal kunnen spreken. Dus dat zijn dingen die we de komende dag nog gaan, uh, nog gaan doen verder. Uh, en uit hun verklaringen zal inderdaad blijken hoe gewelddadig het geweest is... Het is in ieder geval uh, niet zo dat ze gewond zijn geraakt. Dat is in ieder geval een ding wat ik wel weet. Uh, alle personeelsleden die aanwezig waren... zijn niet gewond geraakt bij de overval. En wat is er meegenomen? Weet u dat? Nee, weet ik nog niet op dit moment. Is er wel iets meegenomen? Is er buit gemaakt? Ook, ook dat weet ik nog niet. Staan er kluizen open? <laughs> ja, ook dat weet ik nog niet. Dan de, de achtervolging, want uh, vervolgens is er dus ergens anders in best geschoten op een politieauto met een automatisch wapen. Gaat u ervan uit dat dat met elkaar verband houdt? Ja, dat sluiten we niet uit. Uh, het is inderdaad een, een klein half uurtje na de overval dat collega's uh, ter hoogte van, uh, van Eersel een, een auto zagen rijden. Die wilden ze controleren. En plots wordt er vanuit die auto op de collega's geschoten. Uh, de auto van de collega's is wel geraakt, collega's zelf gelukkig niet. En de auto waarvan uitgeschoten is, die is er vandoor gegaan in de richting van Bergijk. Hmm. Wat voor auto was dat? Voor zover ik weet, een, een, donker, een donkerkleurige auto. Een donk, ja, dat, he, ja, dat is dat niet zo behulpzaam in het donker. Ja. <laughs> ja, dat zijn er heel veel. mee. u weet geen type auto of... of... Wat zegt u? U weet geen type auto. Nee, nee, nee. nee ik... En er is ook nee, niet nee. een auto inmiddels aangetroffen? ergens? Nee, nog, nog niet zover ik weet. In ieder geval niet in onze, in onze politieregio. Nee. Goed. Meneer van Pinksteren, met dat wat Lara net ook al zei, die vergelijking met die Amsterdamse overval twee jaar geleden. Wat is, wordt er nu uit de kast gehaald om deze daders op te sporen? Ja, onze recherche is druk bezig. In ieder geval met het horen van de mensen. Het spooronderzoek wat zo meteen gaat plaatsvinden in het gebouw. Ja, dan hoop je toch informatie binnen te krijgen waar je mee, waar je mee verder kunt. Er is ook afgelopen nacht, uh, kort na de overval vanuit de lucht door een helikopter, uh, beelden gemaakt. Misschien dat daar nog wat op, op terug te vinden is. Ja, dat is zo uh, uh, onderzoeksinformatie die wij, uh, die wij proberen te vragen op dit moment. Hm. En uh, wij begrijpen ook dat er uh, de EOD nog gekomen is, omdat er... Er zijn natuurlijk explosieven gebruikt. Wat, wat kunt u daarover zeggen? Ja, er, is, er zijn inderdaad explosieven gebruikt. En uh, onze bomverkenners van onze politie zelf, die zijn uh, na de overval naar binnen gegaan in het gebouw. Ja. En vonden daar een, ja, zoals ze zo mooi zeggen, een verdacht pakketje of een, een, een verdacht voorwerp. Uh -huh. Dat hebben ze zelf uh, niet aangeraakt. Dat hebben ze laten liggen tot de EOD aan, uh, erbij kwam. En uh, ik heb begrepen dat rond dit tijdstip dat uh, pakketje onklaar zal worden gemaakt. Omdat het toch gaat om een soort van explosief, Recht, explosieven. Ja, dus dan kunt u tot die tijd ook niet echt veel uh, in het gebouw doen, hè? Klopt, dat is inderdaad het probleem... dat vooral de technische recherche nog niet uh, zijn werk kan doen in het gebouw... Uh, omdat dat allemaal plaatsvindt in de ruimte waar die overval heeft plaatsgevonden. Mm, nou, uh, wij hopen later meer van u te horen, meneer Van Pinkster. Dank u wel. Graag gedaan. Europa's energiebeleid werkt niet. Er moet meer worden geïnvesteerd in gas, zei Shell-topman Dick Benschop gisteren in het Radio 1-journaal. Shell wil ook meer investeren in schaliegas, naar het voorbeeld van de Amerikanen. Het probleem is alleen, schaliegas is vanwege de milieurisico's in Europa omstreden. En dus voert Shell lobby in Brussel. Met, volgens correspondent Tijn Sade, CDA in een opmerkelijke bijrol. He's been a lot with oil and gas in een zaaltje op steenworp afstand van de Europese Commissie hier in Brussel houdt de Amerikaanse schaliegasexpert David Neslin een lezing. En de lezing is simpelweg getiteld: Wat kan Europa leren op schaliegasgebied van de Verenigde Staten? De schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Het heeft Europa wakker geschud, Europa ook een beetje nerveus gemaakt. Gevaarlijk, bedreiging voor het milieu. Maar nu is het toch langzaamaan bon ton. Misschien moet Europa wel. Het Europees Parlement heeft vorig jaar ook gezegd: van. nou, we doe, doen niet de deur dicht voor het schaliegas. In het kantoor van Lambert van Nistelrooy, Europarlementariër van het CDA. We zitten hier samen ook met iemand van TNO, René Peters, verantwoordelijk bij TNO voor gastechnologie. Onze eigen TNO het Nederlandse TNO, mag ik zeggen, is gekomen met zo'n analytisch eh, kaart... waarvan je kunt zeggen, nou, die punten moet je op zijn minst afvinken... om uiteindelijk tot de conclusie te komen, ga je het wel of niet doen. Moet ik het zo stellen dat u zo meteen ook hier in het Europese parlement... een lans gaat breken voor schaliegas? Nee, we zijn er nog lang niet, wat dat betreft. En het is net het uh, goede moment om in het parlement te zeggen van, van hoe ga je nu die wetgeving voorbereiden. René Peters, uh, TNO. Wij denken dat we vanuit Nederland, vanuit onze technologiepositie... en kennis rondom olie- en gasexploratie en productie... kunnen bijdragen om schaliegasontwikkeling in Europa... op een zorgvuldige en, en, en milieuefficiënte manier te doen. TNO werkt voor Shell, moet je het zo zeggen... of werkt samen met Shell in research and development. Uh, hoe belangrijk is het voor Shell dat jullie hier nu ook als TNO in het Europees parlement dingen proberen in beweging te brengen. Nee, nee, daar laten wij ons als onafhankelijk onderzoekinstituut... natuurlijk niet voor gebruiken of, of misbruiken. Kijk, het is, het is wel... Waarom oh, niet? Je levert toch geld, op? We werken voor Shell, maar we werken vooral ook voor Shell... om te kijken of deze technologieën gewoon uh, minder milieubelastend kunnen worden. Helaas, uh, CDA-collega's uh, laten zich snel overbluffen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Wat we zien is, in Amerika uh, zie je nu inderdaad een schaligasrevolutie... Daarvan denken we nu dus, hé, hey, dat kan in Europa ook. Het probleem is een beetje, in Amerika krijgen ze nu de problemen, waterkwaliteit. Um, een van de problemen van schaliegas is dat het bijna niet te, uh, te winnen is in dichtbevolkte gebieden. Nou, Europa is over het algemeen vrij dichtbevolkt. D66 uh, Gerben-Jan Gerbrandi, hier in het Europees Parlement rapporteur. Er gaan zulke grote hoeveelheden uh, giftige uh, chemicaliën gaan de grond in... Dat ik wil eerst zeker van zijn dat dat ook op de langere termijn geen schadelijke effecten heeft... voordat ik zeg van ja, laten we dat gaan doen. Lambert van Nistelrooy, CDA. Hoe gevaarlijk is het dat u uh, voor een karretje gespannen wordt van TNO? En via TNO misschien wel van energiebedrijven, Shell? Nee, voor een karretje helemaal niet. Het zit bij mij onder de grond, in Brabant. Maar het moet alleen maar heel verantwoord worden aangepakt. En dan zou het dus mogen boren naar schaliegas. De... Uh, oliesector lobbyt in Brussel. Wordt een bijdrage van Tijn AD. Het NLS Radio journal. Sport. De komende dagen staan twee WK-kwalificatieduels voor het Nederlands voetbalelftal op de agenda. Morgenavond tegen Estland en dinsdag tegen Roemenië. Beide interlands worden in de Amsterdam Arena gespeeld. Estland is een van de zwakke broeders in de groep van Oranje. Maar bondscoach Louis van Gaal waarschuwt voor onderschatting. Estland is een team dat keihard werkt dat achter iedere bal aangaat en fysiek bijzonder sterk is. Dus... En die ook nog kunnen voetballen. Die, die spelers van Estland die spelen niet op het niveau van Andorra. Nou, Dan kan je het lang volhouden. Als de goal uitblijft, dan wordt het nog lastig ook. En ik heb die ervaring ook al gehad tegen Estland uit... Euh, toen ik de vorige keer bondscoach was... En toen was het ook geluk, kan ik me herinneren, uh, dat wij toch met 2-4 wonnen. Zo werd er geschreven, althans. Kwaliteit is er volop in het Nederlands elftal. Sommige spelers hebben een WK-finale gespeeld. Maar Van Gaal heeft ook veel jonge, talentvolle spelers bij de selectie gehaald. De bondscoach geeft niet automatisch de voorkeur aan ervaren spelers. Ik denk uh, dat de ervaring van een WK-finale uh, natuurlijk uh, altijd meegenomen is... Maar uh, dat uh, vorm en fitheid uh, een veel uh, groter criterium is. En daar ga ik altijd vanuit. uit. Een van die ervaren spelers is Rafael van der Vaart. De middenvelder van Hamburger SV heeft veel respect voor de jonge internationals. Maar schrijft de ervaren spelers nog niet af. Ik denk dat wij nog steeds uh, heel veel waarde hebben voor dit Nederlands elftal. En uh, daardoor zitten we er ook weer uh, deze keer weer bij. En, op zo'n WK kunnen we dat ook. En, uh, ja, of dat uh, voor de baas is of voor de bank of wat dan ook. Uh, ik denk dat wij dan nog steeds uh, goed genoeg zijn om, uh, om daar een toernooi te kunnen beslissen. Oranje speelt tegen Estland in een goed gevulde arena. De KNVB heeft al 47.000 kaarten verkocht. En ook voor de wedstrijd van dinsdag tegen Roemenië is veel belangstelling. Ruim 40.000 supporters hebben al een ticket. Italiaan Oscar Gatto heeft de wielerkoors dwars door Vlaanderen gewonnen. Gatto klopt in de sprint de Sloveen Bozic en de Australiër Hemen. Vlak voor de finish ontsnapte de Fransman Vugler nog, maar hij werd net voor de streep ingehaald. Beste Nederlander was Nicky Terpstra, winnaar van vorig jaar. Hij eindigde als elfde. En bij de vrouwen werd dwars door Vlaanderen gewonnen door onze landgenote Kirsten Wild. Zij versloeg in de massasprint de Belgische door en Monique van der Reek. En Sijsling heeft zonder al te veel moeite... de tweede ronde bereikt van het tennistournooi in Miami... dat tot de Masters-serie behoort. Zijn tegenstander, Argentijn Maier, gaf in de eerste set al op... bij een stand van 3-2 in het voordeel van Sijsling. Nou, doe ik de vrouwen weer nog meer tennis... want Arangsa Rus heeft in Miami de eerste ronde niet overleefd. Rus ging in drie sets onderuit tegen de Zwitserse op Voor Rus was het al de zesde opeenvolgende nederlaag in het WTA-toernooi. Ze won dit jaar tot nu toe alleen in de Fed Cup. En de volleyballers van Keurges hebben in de finale van de play-offs het tweede duel tegen Landsteden uit Zwolle gewonnen. Groningers wonnen in eigen huis om met 3-1 en brachten de stand in de best of 5 serie op 1-1. Zowel Keurges als Landsteden is nog nooit landkampioen geweest. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. U hoorde het net. Stradio tenminste al langer aanstaat. In Best in Brabant is een filiaal van Brinks overvallen. Gisteravond laat werd de zijdeur opgeblazen met explosieven. En even later werd in de buurt van Best geschoten op een politieauto. In het filiaal van Brinks maakte EOD een verdacht pakket onschadelijk. VVD en PvdA willen een minder doorslaggevende rol voor de CITO-toets. Middelbare scholen zouden leerlingen niet meer mogen selecteren... op grond van hun CITO-scoren. De toets wordt verplicht voor alle basisscholen... Nieuwe feiten pleitte Ernest Lauwers vrij in de Deventer-moordzaak. Dat zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops in de Volkskrant vandaag. Knoops dient vandaag een verzoek voor herziening in bij de Hoge Raad. Volgens hem heeft het NRV ontlastend DNA-bewijs achtergehouden destijds. En zonne-energie groeit in Nederland sterker dan verwacht. Het afgelopen jaar werd er twee keer zoveel zonne-energie opgewekt als het jaar daarvoor. Onderzoekers verwachten dat de werkgelegenheid in de sector de komende jaren sterk toeneemt. Het weer nog, staat weinig wind, er is geregeld zon. In het Noordoosten valt misschien een sneeuwbui. Het wordt vandaag 4 tot 6 graden. De komende dagen wordt het nog kouder. Morgen is het droog, zaterdag valt in het zuiden misschien wat sneeuw. En in het weekend komt de temperatuur nog maar net boven nul. In de nacht kan het zelfs licht vriezen. ANWB nou, Verkeersinformatie: files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weide-Wormer 2 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij rotterdam charloes 4 kilometer. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. De zekerheid van onafhankelijk beleggingsadvies. En een persoonlijk aanspreekpunt dat een dikke acht krijgt van haar relaties. Het kan bij Theodor Gielesen.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Koerdische leider Öcalan kondigt vandaag een wapenstilstand aan. Met Turkije, zo is de verwachting, hoort u zo meer over. En de Cito voor veel ouders en kinderen... toch het spannendste moment op de basisschool. We gaan eerst naar Australië. Want meer dan 250.000 vrouwen daar... werden tussen 1950 en 1982 gedwongen om hun kinderen af te staan. De overheid vond dat alleenstaande vrouwen niet in staat waren... om een kind op te voeden. Australische premier Gillard heeft nu haar excuses aangeboden voor deze misstanden. To you, the mothers who were betrayed by mistreatment We Excuses dus, u hoorde het van de Australische premier Gillard. het eh, gebeurde allemaal tussen 1950 en 1982, maar zei het al. Dus correspondent Robert Portier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom nu pas excuses? Ja, eigenlijk omdat heel lang werd gedacht dat dit het beste was voor de kinderen. Echtparen zouden beter in staat zijn om kinderen op te voeden dan ongehuwde moeders. Dat was het idee. En eh, daarom werkten verschillende instanties samen om ervoor te zorgen dat baby's zo snel mogelijk terecht zouden komen bij, eh, althans in hun ogen, goede families. Van sociaal werkers tot aan ziekenhuizen eigenlijk. Iedereen zorgde ervoor dat die moeders gedwongen werden om hun kind af te staan. En dat ook zonder al te veel problemen te aanvaarden. Uh, het duurde lang voordat de inzichten veranderden. En uh, dat werd geaccepteerd dat alleenstaande moeders uitstekend in staat zijn om hun kind op te voeden. En het duurde nog langer voordat de overheid wilde inzien dat het verantwoordelijk was voor uh, al het leed dat ze had aangericht. Ten eerste natuurlijk omdat ze die kinderen bij hun moeder hadden weggehaald. Maar vervolgens maakten ze het onmogelijk om contact te zoeken. De dossiers werden vervalst of werden gewoon weggemaakt. En uh, als er al contact tot stand kwam, dan waren de kinderen vaak helemaal niet zo toeschietelijk als gehoopt. Want uh, die hadden hun leven lang natuurlijk gehoord dat ze van de hand waren gedaan omdat de moeder ze niet wilde hebben. Nou, verschillende staten hebben excuses aangeboden. Er kwam een senaatsonderzoek. Daaruit bleek zonneklaar dat de overheid een systematische rol had gespeeld... bij deze adopties, verantwoordelijk was en dus nu excuses aan moest bieden. En blijft het Robert bij deze woorden of volgt er ook nog iets van genoegdoening? Nou, die woorden waren al indrukwekkend genoeg. Want premier Gillet ging echt door het stof, hoor. Ze noemde de adopties oneerlijk, niet ethisch, meestal illegaal... verontschuldigde uh, zich meerdere malen... Uh, het was een emotionele speech. In de zaal zaten heel veel vrouwen te huilen. Maar er was natuurlijk veel waardering voor haar woorden. Uh, veel vrouwen vinden dat hun lijden eindelijk wordt erkend. Dat nu duidelijk is dat niet zij iets verkeerd hebben gedaan... door een kind te krijgen zonder getrouwd te zijn... maar dat het de staat is die iets verkeerd heeft gedaan. Nou, haar speech werd meerdere malen onderbroken door applaus. De woorden waren indrukwekkend genoeg, maar er komt ook inderdaad geld. Onderdeel van het excuus is namelijk dat de overheid de vrouwen gaat helpen... om hun kinderen terug te vinden en uh, dat ze hulp krijgen om hun leed te verwerken. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want ik kan me niet voorstellen dat die vrouwen eh, vrijwillig hun kind zouden afstaan. Hun babytje, dat ze, dat ze net van bevallen zijn. Nee, dat zijn echt afschuwelijke verhalen om te horen. Die vrouwen die wisten vaak van niets als ze naar het ziekenhuis gingen. Daar werden ze tijdens de bevalling aan bed vastgebonden, verdoofd met drugs. Allemaal om ervoor te zorgen dat ze niet moeilijk zouden gaan doen. En om ervoor te zorgen dat ze geen band met het kind zouden opbouwen... mochten ze het kind niet zien of niet aanraken direct na de geboorte. Dus het kind werd direct weggenomen. Uh, hun gezicht werd vaak met een kussen gesmoord... om te voorkomen dat ze het kind zouden zien. Maar nou, Een van de vrouwen die ik sprak, die weet van haar baby alleen maar... dat het zwart haar had. Heeft niet eens uh, gehoord of het een jongen of een meisje was. Een, een andere vrouw werd direct na de bevalling verdoofd. Onderverdoving naar een ander ziekenhuis gebracht. En dat mocht ze pas verlaten. nadat ze de papieren had getekend. waarin ze afstand deed van haar baby. Mm. Nou, dat zijn natuurlijk gruwelijke praktijken. Uh, dat ging door tot 30 jaar geleden. en het heeft maar liefst 150.000 vrouwen. Uh, uh, is dat overkomen. En hebben die vrouwen hun kinderen ooit nog teruggezien? Nou, lang niet allemaal. Uh, het probleem is natuurlijk dat veel van die dossiers, die uh, werden vervalst. Uh, er werd bijvoorbeeld tegen die vrouwen gezegd dat hun kind dood was. Uh, en als ze al probeerden om uh, die kinderen terug te vinden, dan stuiten ze eigenlijk op een muur van onbegrip. Een van de vrouwen uh, ging terug naar het ziekenhuis, vroeg daar naar haar kind en kreeg gewoon van de zusters te horen van mens, waar bemoei je je mee? De uh, Andere vrouwen hebben hun leven ook opgepakt, doe hetzelfde. En nou ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat er levenslange trauma's zijn ontstaan bij die vrouwen. Veel gevallen van uh, verslavingen, van zelfmoordpogingen. En dit excuus zorgt er in ieder geval voor dat ze het gevoel krijgen dat hun leed erkend wordt. En is dus een deel van de, van de verwerking. Ja, goed. In ieder geval dus waardering voor Gillard vanwege deze excuses die ze heeft gemaakt. Maar uh, we begrijpen dat ze nu inmiddels een probleem heeft in de eigen partijen. Wat is er aan de hand? Ja, en die problemen zijn uh, niet misselijk, hoor. Ze zit er, uh, ze, haar positie staat echt op het spel op dit moment. Uh, er zijn dit jaar verkiezingen. Labour uh, staat er bijzonder slecht voor in de peilingen. Ook Gillet zelf staat er heel erg slecht voor. Ze is niet geliefd bij de kiezers, maar ook niet bij haar collega's. En die stemmen op dit moment of zij nog wel verder willen met haar... als partijleider nee. en als premier... Mocht Gillard die stemming verliezen... dan is ze nou, vrijwel direct premier af. Het is niet helemaal duidelijk wie haar plek dan zal innemen. Maar de algemene verwachting is dat oud-premier Kevin Rudd... zich dan verkiesbaar zal stellen. Dezelfde man die zij drie jaar geleden zelf ten val bracht. Nou ja, zelfs als ze die stemming wel wint... Uh, en dat is nog uh, zeer onduidelijk... Nou ja, dan is haar positie natuurlijk uiterst kwetsbaar... en zal ze de campagnes ingaan met uh, minder vertrouwen... en nog minder autoriteit. Goed. Robert, wat hier dus over de excuses van Gillard en Gillard zelf. Uh, die stemming is dus aan de gang... Uh, wat daaruit komt, hoort u natuurlijk ook ongetwijfeld op Radio 1. 21 maart vandaag. Dat is niet alleen het begin van de lente, maar ook een heel belangrijke dag voor Turkije en de Koerden. Want de gevangenleider van de Koerdische PKK, Abdullah Öcalan, zal vandaag een verklaring afleggen. Die moet leiden tot een wapenstilstand en mogelijk blijvende vrede na 29 jaar strijd. De verwachtingen zijn hoog gespannen in uh, Diyarbakir, de grootste Koerdische stad in het zuidoosten. En weer wordt er een nieuw graf gegraven op de begraafplaats even buiten de Koerdische stad Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije. Opnieuw een graf van een strijder van de PKK waarvoor ze hier een speciale begraafplaats hebben ingericht. Ik ben terug in mijn geboortegrond, staat er hier op een graf van een jonge jongen, geboren 92, dus dan is die... 21 jaar oud geweest toen hij om het leven kwam bij die strijd tussen het Turkse leger en de verboden Koerdische afscheidingsbeweging, de PKK. Jalandar, ja, waarom is hij? Kandar, maar vader van, een van de Engeland mag komen. De pk strijders zegt vrede. Ze praten over vrede. Welke vrede? Terwijl we hier op de begraafplaats zitten, vliegen de straaljagers gewoon over ons richting de bergen om opnieuw bombardementen uit te voeren. Het geloof in het begin van de vrede met de komst van de lente is hier nog niet echt groot. De burgemeester van een van de gemeentes in Diyarbakır, de grootste Koerdische stad in het zuidoosten van Turkije, nodigt de mensen hier in de wijk uit om Nevros, de komst van de, de lente, grootste vieren dit jaar. Want met de lente arriveert hier niet alleen. Het betere weer, maar ook de belofte van een wapenstilstand. Abdullah Öcalan die vandaag een boodschap de wereld in zal sturen. Waarin hij een wapenstilstand in afval zal beloven. En mogelijk de terugtrekking van alle PKK-strijders uit Turkije. Hallo? De burgemeester ontvangt een telefoontje. Ik kom eraan, schat, zegt hij. Deze burgemeester werd met duizenden andere Koerden gearresteerd... op beschuldiging van het sympathiseren met de terreurorganisatie. Het woord dat hier wordt gebruikt voor de Koerdische PKK... die nu zegt vrede te willen en de wapens neer te leggen. En dat betekent ook verandering van het leven van deze burgemeester. Want hij heeft een zoon in de bergen, zoals dat hier heet. Een zoon die vier jaar geleden, toen zijn vader naar de gevangenis werd gestuurd... zelf naar ...de kampen van de PKK ging om tegen de Turkse staat te strijden. Hij geloofde in het gevecht met de wapens. Hij geloofde dat hij naar de bergen moest om voor democratische rechten van de Koer te vechten. Maar nu heb ik gehoord dat hij nog een andere zoon heeft... ...die voor het Turkse leger moet gaan vechten tegen de PKK. Nee, nee. Zo is de situatie wel vaker voor Koerdische families... waarbij binnen families zelf de oorlog woedt. De oorlog die al 29 jaar doorgaat. En misschien deze lente tot een einde komt. Een reportage van correspondent Bram Vermeulen. Later in de uitzending meer, ook hierover en over Turkije... in verband met het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Straks hoort u alles over kosmologische achtergrondstraling. Wat u altijd al had willen weten. Tot nu toe kon je dat niet zien, maar er zijn foto's. Maar is de CITO-toets, die wordt verplicht. Mag alleen niet bepalend zijn voor de schoolkeuze. Je hoorde net eerder onder andere in het bulletin. Jarenlang is er discussie geweest over die toets. Vandaag in de Tweede Kamer en ook in het Drentse Bijlen... daar besloot een echtpaar de toets voor hun kinderen te weigeren. Maarten en Dion, een tweeling, zitten in groep 8 van een basisschool die meedoet aan de CITO-toets. Waar hun ouders besloten, naar aanleiding van de verhalen die ze hoorden, om de toets te weigeren. De verhalen van kinderen die gewoon een slechtere CITO-score halen dan verwacht. Door spanning, door ziekte, door, nou, noem het maar op. En dan terechtkomen op een lager niveau. En zie je het dan maar eens recht te breien. Of zie je ze dan toch maar eens gewoon op een goede niveau te krijgen. Maar bent u nou principieel tegen het systeem van de CITO-toets zoals het nu is? Of was u bang dat uw zoons lager zouden scoren dan ze eigenlijk waard zijn... en niet op de juiste school terecht zouden ja. komen? Nee, het is voornamelijk, uh, hebben wij gewoon bezwaar tegen het systeem. Wat kun je nou tegen de CITO-toets hebben? Ik heb erop tegen dat het een momentopname is en dat daar zoveel van afhangt. Terwijl ze acht jaar lang niks anders doen dan toetsen afnemen. En dus acht jaar lang gewoon de ontwikkeling van het kind kunnen volgen. Daarvoor is toch ook het schooladvies? Dat weegt toch ook mee? Uh, alleen in de gevallen waarin het, die twee van elkaar afwijken... hoor je heel vaak dat het CITO-scoren gevolgd wordt door de middelbare scholen. En het schooladvies niet of nauwelijks meetelt. Er ontstond een conflict met de school. Want volgens de directeur kunnen ouders de toets niet weigeren. En hij vindt de CITO-toets noodzakelijk. Als school wil je ouders uh, een gedegen advies mee kunnen geven... zodat die kinderen op de beste plek terechtkomen. En dan is het goed om een onafhankelijk instrument te hebben... om te toetsen wat jij in acht jaar hebt gedaan. En het argument van het is maar een momentopname en de stress bij de kinderen. Volgens mij is elk examen een momentopname. Op havo, op ateneem, rijexamen, fietsexamens. Nederlands zit er vol mee. Ja, het is een momentopname, maar geen, geen verkeerde momentopname. Levert het stress op? Ongetwijfeld. Maar ik denk dat uh, stress in een goede zin... voor kinderen helemaal niet zo slecht is. Want we zitten in een prestatiemaatschappij... en kinderen mag je dat ook best op een fatsoenlijke manier bijbrengen. En als de cites score nou iets zou zijn... die elke keer zo ontzettend afwijkend zou zijn... Wat het advies van school is, dan zeg ik het is een slecht instrument. Maar over het algemeen, 90 tot 95 procent van de gevallen... is het zo dat het schooladvies overeenkomt met het CITO-advies. En de jongens zelf, die hebben zo hun eigen bezwaar. Uh, ik vind die toets niet echt handig, want hij, je wordt al vergeleken met een ander kind. En dan wordt er ge, gezegd van, jij bent slim en jij niet. Ja, dat is niet eerlijk. Straks meer over de verplichtstelling van de cito toets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 Our eyes will shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Took an old man's dream. kent u van Rihanna. Deze uitvoering was net even anders van de baseballs. Verkeersinformatie die krijgt u van Sean Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? 15 kilometer file verdeeld over vier stuks. Heel normaal voor een donderdagochtend. Wel was er een, een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Bij Rotterdam-Charlo's zorgt dat nog voor 7 kilometer file. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Wat verwacht je verder voor de ochtend? Een normale ochtendspits. Het weer zal niet echt veel problemen opleveren. Hier vandaar of hier en daar nog een, een licht sneeuwbuitje. Maar een normale donderdagochtendspits. Rond half negen 150 kilometer. Oké, okay, tot later. Door naar Marno Remmers. Hij is vanochtend bij Turkse Nederlanders. En het gaat natuurlijk over de Turkse premier Erdogan. Die is op bezoek. Ja, en dat vindt Rami Gremlin belangrijk. Sterker nog, er is zelfs een uh, brief met een soort uitnodiging dat wellicht vanmiddag als het tijd is om nog even een, een ontmoeting te hebben met ondernemers, Turks ondernemers in, uh, in Nederland. Rami heeft, uh, is eigenlijk uh, heeft hij een kippenbedrijf, hij heeft uh, 40 mensen in dienst. Vroeger waren het er 90, maar. Het is met de boeren wat minder geworden. En uh, ja, wat ze eigenlijk doen is vooral uh, s'nachts, maar ook overdag, uh, kippen laden. Maar, dacht Rami, uh, als het minder wordt met de kippen... en toen bleek dat in Zevenaar de moskee niet werd afgebouwd... omdat de aannemer failliet was gegaan. Toen bent u ook nog een bouwbedrijf begonnen. Bent u nou meer aannemer of meer kippenman? Ik ben een kippenvanger. Ja, en daarom moeten nu deze rekken allemaal schoongespoten worden. Ja, begin maar hoor. Dat, uh... Ja. Ja, doe maar. Ja, dat is... Hygiëne is natuurlijk belangrijk. Zeg, uh, haalt u nou heel veel materiaal, bouwmateriaal uit Turkije? Ja, de, omdat het de de wel redelijk prijzen is. En dan heb ik ook, ook heel veel contacten. Is het goedkoper? Uh, ja, wel goedkoper. Tegels, stenen... Tegels, stenen en botengevels, aluminiumgevels. Gewoon, gewoon, uh, meer dan, bijna half prijs dan Nederland. En u hebt ook nog om de kippen te vangen, want dat is het andere bedrijf. Dus een heftrucken vrachtwagen met allemaal spullen. Een hele speciale vinding om, om dat op te mm -hmm. laden. Uh, is het, het, het, het handelen met Turkije, het spullen daar halen, is dat gemakkelijker geworden? Heel makkelijker geworden. Toen in Turkije, als uh, ik herinner mijn vader naar ons brief sturen. Het <totstuk> komt binnen vier weken, die brief. Maar nu... Met... Vroeger deed hij een brieven vier weken over, alleen maar... Ja, ja, ja, ja. Nu via de schrijf of via de MSN de... Via de mail en zo? Ja, via de mail die bestellen. Ja. En via internet gewoon jouw vliegtuurticket binnen tien minuutjes gereed. Maar als u nou een, een pallet tegels, bijvoorbeeld voor die moskee... En u, u zou het in Duitsland of in België, of hier, of hier vlakbij, op, hier op het bedrijfsterrein... U zou het hier halen of uit Turkije. Hoe verschilt dat? Ja, maar die, als u bijvoorbeeld één pallet nodig is, beter hier kopen. Ja, ja. oké. Okay, Laten we zeggen een vrachtwagen vol. Een vrachtwagen vol. Heel makkelijk kon je de helftprijs daar kopen. De helft van de prijs? De helft van de prijs. En geen gedoe met douaneformulieren en aan de grens en lang wachten en stempels? Nee, nee, nee. Dus dat is veel veel meer verbeterd? Heel veel verbeterd, ja. die ja. Erdogan is echt heel veel verbeterd. Ja. En, en wat zou er dan vandaag nog aan bod moeten komen tussen Rutte en Erdogan? Ja, die, volgens mij wonen die laatste jaar, vorig jaar, 400 jaar die. Ja, 400 jaar de betrekkingen. En ja, ja, dat ik... heeft wel, wel verbeteringen gebracht. Dus uh, zeker de laatste tijd. Het vrije handelsverkeer mm -hmm. meer en meer op gang gekomen. Hoe zit het met de andere Turkse ondernemers? Want u hebt, zit ook in een ondernemersvereniging. Ja, die, die, ik ben ook voorzitter van de Turkse ondernemersvereniging. En Arnhem, een omgeving meer dan 350 ondernemers. En een kleine, met, met de kleine bedrijven allemaal. En die gaat heel goed met de zaken doen in Nederland. Met de Turkse achtergrond, Turkse afkomst. Er komen meer bedrijven bij eigenlijk. Ja, ja. Maar we moeten weer verder met schoonspuiten, hè? Ja. Alle kippen. Ja. Yeah. Marno Remmers heeft het over Nederlands-Turkse betrekkingen. Later vanochtend ook ongetwijfeld nog over Joendus. Ja, Dit is niet het uh, schoonspuiten, maar iets heel anders is ruis op een ouderwetse televisie. Die ruis bevat zo'n uh, 2% kosmologische achtergrondstraling. Dat is uh, oerlicht dat vrij kwam bij de oerknal. De ESA presenteert later vanochtend een high-tech kaart van deze straling in de ruimte. En volgens kosmoloog uh, Rien van der Weijgaard van de Rijksuniversiteit... is dat uh, allemaal lang niet zo ver van uw bed als u nu misschien denkt. Meneer van der Weijgaard, goedemorgen ja, goedemorgen. Kosmologische achtergrondstraling. Dat klinkt wat um, abstract en ver weg. Zie ik dat verkeerd? Uh, ja, ter weg is het niet, want het is overal uh, rondom ons heen. Zoals u zelf uh, net laat horen, uh, u kunt het zelfs opvangen met een oude campingtelevisie, zeg maar. Mm -hmm. uh, um, het is gewoon straling uh, die bestaat uit lichtdeeltjes. En iedere kubieke centimeter die u, u om u heen heeft, daar zitten er 412 van in. Dus mm -hmm. overal om u heen. Maar kan ik het alleen maar opvangen of zien met een ouderwetse televisie? Nee, nee, nee. Uh, je kunt dat met hele moderne telescopen uh, proberen op te vangen. En dat is wat we vandaag gaan horen. De beste telescoop die we tot nu toe hebben, dat is de Europese Planck-satelliet. Mm -hmm. Die een aantal jaren rond de aarde uh, gezworven heeft om dat heel nauwkeurig op te vangen en in kaart te brengen... Uh, kan dat veel beter uh, ontvangen dan natuurlijk met zo'n uh, televisie. Maar het is natuurlijk wel een mooie illustratie... dat het niet zo ver van een bedshow is. Ja. Meneer van der Weijker, het is dus licht dat we kunnen horen... Nou, nee, het is niet. Nee. Kijk, het is, het is gewoon. Het uh, Het is hetzelfde als uh, radiostraling, zeg maar. Die u uh, opvangt voor uw radio. Of straling voor uw televisie. Ja. Het is in feite hetzelfde als het licht wat u ontvangt van uh, de zon. Ja. Maar het heeft een andere golflengte. Ja, ja, ik vraag het even. Omdat ik benieuwd ben wat ESA dan straks in kaart gaat brengen. Wat, wat presenteren ze zo dadelijk? Nou, wat ze gaan presenteren is de meest scherpe babyfoto van. Ons vroege heelal die we tot nu toe hebben gehad. Wat we gaan krijgen is, de, is, natuur, is in feite een hele nauwkeurige uh, in kaart brengen van de toestand van het heelal uh, zoals het was 13,7 miljard jaar geleden. Okay. Uh, zeg maar een babyfoto van het heelal toen het heelal slechts 378.000 jaar oud was. Dan praten we echt over. De babyfoto. Ja, Maar dan eventjes voor mijn begrip, is, is uh, dat oerlicht, uh, de ruis die we net uh, lieten horen, is dat dan heel oud uh, of Nou uh, ja, ja, ja, ja, dus, dus dat, die straling is dus al 13,7 miljard jaar onderweg. En pas nu uh, zie je dat met die uh, telescoop, zeg maar, ja. uh, die de, of met die satelliet. Uh, maar het is dus wel heel oude straling. Het komt echt uit het begin van de tijden, zeg maar. Dus toen het heelal nog maar 378.000 jaar oud was. En, en zag het er toen anders uit als nu? Uh, nee, uh, vandaar dat we het nu natuurlijk uh, goed in kaart kunnen brengen. Alleen was toen, die straling uh, had toen een veel hogere temperatuur. Ja. Een veel grotere helderheid, zeg maar. En dat is uh, door de uitdijing van het heelal danig afgekoeld. Um, um, um, dus dat is het enige verschil met wat we nu zien. Ja. Maar het is in principe dezelfde straling. Goed, Meneer van der Weigerd, Nou, veel plezier vandaag en uh, veel onderzoeksplezier met deze nieuwe babyfoto die straks gepresenteerd wordt. Ja. Ja, hier hebben er we heel erg naar uitgekeken. Het is uh, al jaren staat er dit aan te komen. En dus vandaag wordt een uh, fantastische dag. Dat wordt een mooie dag. Hartelijk dank voor uw ja. uitleg. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Volkskrant, daar staat dat er nieuwe feiten in de Deventer-moordzaak zijn. Het hof werd door DNA-experts en telefoniedeskundigen verkeerd ingelicht... en zelfs misleid tijdens het proces. En daarom wil advocaat Geert-Jan Knoops een herziening van de zaak. Hij draagt vijf nieuwe feiten aan... die tijdens de veroordeling van zijn cliënt Ernest Lauwers niet bekend waren. En de CNX dan blikt vooruit op de oproep van de gevangen PKK-leider, Öcalan, later vandaag, u hoorde daar net al wat over in onze uitzending, op de voorpagina een foto van Turkse demonstranten, met als titel Eindelijk Vrede, misschien. Over Turkse demonstraties gesproken. In de Telegraaf staat dat er een relsfeer is... rond het bezoek van de Turkse premier Erdogan. Hij is inmiddels in Nederland. Autoriteiten hebben geen idee van wat allemaal te wachten staat vandaag. Verschillende groepen zouden vandaag willen demonstreren. Er zijn oproepen geweest, onder andere op Facebook. Die zijn ook weer ingetrokken. Van pkk aanhangers die tot andere tegenstanders van Erdogans-regering... ook zouden zeker duizend Turken willen demonstreren... tegen de opvang van Turkse kinderen bij homoparen en christelijke gezinnen. 50-plus fractieleider Henk Krol zegt dat het afgelopen moet zijn met de strijd tussen ouderen en jongeren. En trouw staat dat hij geen generatieconflict wil. Terwijl hij daar toch groot mee is geworden als partij... Krol gaat de komende tijd meer aan jongeren denken... door bijvoorbeeld iets te doen aan schenkingsrecht. En bovendien zal Krol voortaan niet meer gaan debatteren met jongeren... in een radio- of televisieprogramma. En premier Rutte heeft persoonlijk gezorgd voor een verbod op wilde dieren in circussen In het regeerakkoord, meldt de Telegraaf. Merkelijk genoeg is er zowel binnen de VVD als de Partij van de Arbeid... nauwelijks animo voor zo'n verbod. De VVD wil zich niet bemoeien met bedrijfsvoering van circussen. De PvdA vindt het verbod veranderteloos. Het is nu aan staatssecretaris Dijksma om het voorstel verder uit te werken. Dit is Radio 1...